Het is 7 uur, Martijn Eihuis met het NOS-journaal. In Kosovo zijn gemaskerde mannen vanmiddag twee stembureaus binnengedrongen... in de noordelijke stad Mitrovica. Volgens getuigen hadden ze het gemunt op bussen met uitgebrachte stemmen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De OVRC, die toezicht houdt op de gemeenteraadsverkiezingen... zegt alleen dat de veiligheid van het personeel in gevaar is geweest. De verkiezingen in Kosovo worden in het noorden fel betwist... omdat ze zijn georganiseerd door de autoriteit in Pristina... De Serviërs, die in het noorden veruit in de meerderheid zijn... erkennen Kosovo niet als land. Een winterhoos heeft in wijk bij duursteden veel schade veroorzaakt. In de wijk Molenvliet vlogen dakpannen van huizen... sneuvelden veel ruiten en werden bomen ontworteld. De Veiligheidsregio Utrecht zegt dat de schade omvangrijk is... ook op een bedrijventerrein in de buurt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook in de omgeving van Arnhem en bij Maurik is een winterhoos gezien. Daar viel de schade volgens de brandweer mee. In de Duitse stad Dortmund is een enorme bom uit de Tweede Wereldoorlog... zonder veel problemen onschadelijk gemaakt. Voor het zover was moesten zo'n 20.000 mensen hun huis uit. Het is een van de zwaarste bommen die tot nu toe zijn ontdekt. De Britse blindganger van 1800 kilo... werd in de oorlogsjaren boven het roergebied afgeworpen... het een van de belangrijkste centra van de nazi-oorlogsindustrie moeten treffen. In de eredivisie heeft FC Utrecht met 2-0 gewonnen van Heerenveen. De doelpunten in Utrecht werden gemaakt door Toornstra en Moulenga... Ereveen Trainer Van Basten werd na de 2-0 naar de tribunes gestuurd... omdat hij protesteerde bij de scheidsrechter. Eerder op de dag won Feyenoord in Leeuwarden met 2-0 van Kambuur. Groningen tegen Rode JC werd 3-3. En Goat Eagles Heracles werd na 20 minuten gestaakt. Noodweer maakte verder spelen onmogelijk. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Vanavond verdwijnen de meeste buien, later opnieuw bewolking... en vannacht weer regen. Dit was het NOS Journaal.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 Of kijk op accessforhow.nl. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keine. Goedenavond. Ja, we zetten de ramen weer open. Een uur lang berichten uit The World Out there namens de VPRO. Met bijvoorbeeld de vraag hoe het smarte geld dat de Nederlandse staat betaalt aan weduwe van standrechtelijk geëxecuteerde Indonesiërs tijdens de politieke acties nu eigenlijk terechtkomt. Maar u heeft toch geld ontvangen? Wat is er dan gebeurd met dat geld? Ja, Het is boos, al het geld is opgestolen door de familie. Zeg ze ook afgenomen door het dorpshoofd. maar Nu heeft ze geen zin meer om te praten. Ze doet de ogen dicht en ze doet net alsof ze weer gaat slapen. Ja, en toch maakte Wilma van der Maten een hele reportage daar. Die hoort u zometeen. En u hoort een blije Uruguayaanse marihuana U hoort schrijver Frank Westerman met fragmenten uit oude reportages... en nieuw geluid uit de Stikvallei in Cameroen, waar zijn nieuwe boek over gaat. U hoort een gesprek over de burgeroorlogen in Syrië en Irak. Maar niet in de laatste plaats het intrigerendste onderdeel van vanavond. Wat deden vijftig gewapende militieleden in de kantoren van de EU-missie in Tripoli? Dat allemaal het komende uur. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. En met dat laatste beginnen we. Want op 10 oktober werd de Libische premier Ali Zaydan uit zijn hotel gehaald... door een gewapende groep van meer dan 50 man... die hem acht uur lang vasthield op een plek in de hoofdstad Tripoli. En daarna lieten ze hem weer gaan. Ze haalden hem die donderdagochtend uit het luxueuze Corinthia Hotel... Maar tijdens hun aanwezigheid in dat hotel zijn ze ook de daar gevestigde EU-missie binnengevallen. Zo bleek ons uit gesprekken met diverse betrokkenen deze week. Rick Delhaas. Je hebt samen met collega Abdou Bouzer daar onderzoek gedaan. Goedenavond. Goedenavond. En wat, wat is daar precies gebeurd in dat Corinthia Hotel? Nou ja, er zonden dus tientallen uh, mannen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, militie, voormalige militie, voor de deur met een arrestatiebevel. Wel of niet fake. Nee. Ff, om uh, premier, zij dan, uh, te arresteren, zijn binnengedrongen of binnengelaten. En vervolgens het. Uh, Corinthia Hotel gaan doorzoeken. En daarbij eigenlijk al heel snel op de EU-missie gestuurd, die daar is gevestigd. En naar verluid, ik heb diverse bronnen gesproken, zijn ze daar binnengedrongen. Ook in de controlekamer van, van die missie, waar dus ook de bewaking en de communicatie uh, vandaan komt. Ja, even voor de duidelijkheid: we hebben het over een militie, maar dit waren mannen die geuniformeerd waren en ook in overheidsdiensten. Ja, het is een voormalige militie. En, uh, die zijn onderdeel geworden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Doen aan misdaad, misdaadbestrijding. Maar ze hebben een conflict met uh, Zijdan en zijn mannen. Uh, er was een, uh, waren een aantal mensen van hun groep opgepakt door Zijdan. En ze zagen nu een kans om ja, een zet terug te doen. Ja, want, want zo zit Libië een beetje in elkaar. Hè? Al die milities die tegen Gaddafi gevochten hebben... die hebben allemaal een stukje van de overheid gepakt. En de, zij zijn dan toevallig van de misdaad bestreken. Ja, en gebruiken dat uh, in hun voordeel. Ja, en uh, goed, je zegt ze zijn die EU-missie binnengedrongen. Zijn, zijn daar ook dingen meegenomen? Wat hebben ze daar gedaan? Ja, ik heb daar dus ook weer verschillende mensen uh, gesproken... met verschillende verhalen. Uh, het is duidelijk, dat geeft... EU ook zelf toe dat ze daar zijn binnengedrongen. Sommigen zeggen van ze hebben de hele controlekamer overgenomen. Ze hebben communicatieapparatuur uh, onklaargemaakt. Um, het is niet helemaal duidelijk of ze uh, zo lang zijn gebleven. als zij op zoek waren naar premier Zijdan in de rest van het hotel. Maar ze hebben een aantal dingen meegenomen. onder andere uh, uh, vuurwapens of een vuur, vuurwapen. Uh, computers, documenten. Uh, kogelvrije vesten. Uh, en ook communicatieapparatuur. Ja. Je hebt erover gesproken met uh, Europarlementariër Anna Gomez. Die die had ook deze berichten gekregen. gekregen. laten we even naar haar commentaar luisteren. These man, this armed group had entered the offices of the UBAM that are located in the same hotel where in uh, a had these residents. They were probably looking for the Prime Minister. So they entered the rooms of UBAM. They disconnected all the the cables voor de communicatiemachinerie. Yeah. Ja. En dat een gun van een van de officials had been seized. Ja, de, zij bevestigt dat dus. Ze zegt dat die uh, militiemannen de kantoren van UBAM, dat is de EU-missie daar, die daar zit om de, de douane-faciliteiten uh, te versterken, um, zijn binnengedrongen. Dat ze daar alle uh, stekkers uit de communicatieapparatuur hebben getrokken en dat ze een. Wapen mee zouden hebben genomen. Heeft Anna Gomez dit binnen de EU bevestigd gekregen? Nou, ze heeft uh, het kantoor van Aschen, de buitenlandcoördinator, uh, gevraagd om toelichting. En die hebben eigenlijk gezegd van ja, het is wel gebeurd... maar er is verder niks uh, meegenomen. En toen heeft ze dus ook niet meer aangedrongen op, uh, op een verder verklaring. Uh -huh. Na deze feiten, wat ze nu gehoord heeft van ons... zegt ze van ja, ik wil echt opheldering over dit incident. Ja, maar de, de, de, de, de zijn, er is overleg geweest met het hoofd van die uh, EU-missie bijvoorbeeld. Nou, daar is bezig. ze dus heel erg boos over. Die heeft op 14 oktober het... Uh, uh, parlement geïnformeerd. En heeft dit uh, incident helemaal niet eens gemeld. Hmm. En uh, ik heb contact gehad met uh, de, de spokesperson uh, van uh, Ashton. En die geeft nu toe dat er twee kogelvrije vesten zijn meegenomen, maar verder niet. Hmm. Die milities zijn het hele hotel doorgegaan. Ja. En behalve de EU-missie zit daar ook een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging. Is, is daar iets maar, mee gebeurd? Daar zitten alle diplomaten. Het is de meest veilige plek. Vijf sterren hotel. Er staat een prachtige foto op internet. Mm -hmm. um, en daar zitten dus heel veel diplomaten. Uh, die, die Leden van die milities zijn dus inderdaad de gang gaan doorzoeken. En wat ik heb gehoord is dat zij dus ook... Ja, aangeklopt hebben op uh, een deur van de Nederlandse ambassade... maar bijvoorbeeld ook van de ambassade van uh, Qatar. Hmm. Ja, de, van diplomaat, hè. Dus, want de Nederlandse ambassade zit niet in het hotel. Die van Qatar overigens wel. Ja. Um, de bewaking van die EU-missie is in uh, handen van een Frans beveiligingsbedrijf... van uh, ja. het bedrijf... Argos, Argus, Argus. Argos. Argos is een radioprogramma. Argos is een radioprogramma, ja. maar die kunnen ook van alles. <totie> um, heb je daar contact mee gehad? Ja, ik heb onmiddellijk gebeld met hun hoofdkantoor en kreeg toevallig het mobiele nummer van de ja president-directeur meneer uh, Erman Baumgartner. En um, ik heb hem gevraagd van, goh, zijn er dingen meegenomen? Hij zegt, uh, nou, not at all, not at all, roept hij er maar de hele tijd. En toen ik, ik drong een beetje aan van, goh, is er een, een, zijn er wapens ontvreemd? Of is er een wapen ontvreemd? En toen kwam hij met het volgende. Ik kan je you om te contacten uh, met risk. controleren. Yeah, ja, dat is voor de Nederlandse ambassie. And... I think, uh, if we are talking about weapon that has been seized by those, uh, perpetrator, I think it's on this side that you, you should have a look as for the Catalan embassy. Yeah. Hij schuift de bal lekker door, want hij zegt: nou, als u geïnteresseerd bent in die gestolen wapens, kan ik u uh, aanraden om contact op te nemen met het bedrijf Control Risk. Dat zijn dan weer de bewakers van die Nederlandse diplomatieke en vestiging. van de ambassade van Qatar, en van de Qatarese diplomatieke ja. vestiging die, die die daar zit. Um, dus jij hebt meteen control risk gebeld. Bij ja, onmiddellijk. En die zeiden ook onmiddellijk van, luister, we zeggen niet voor wie we werken, ze werken wel in Libië. En nou, ik heb eventjes met die uh, man gepraat, uh, Alexander Ramsey. En uh, ik heb toch uh, ook gevraagd van, goh, klopt het dat er uh, een, een man van jullie uh, zijn, uh, ontwapend is in, uh, in het Corinthië Hotel? En toen zei hij van, uh, ik kan dat nog bevestigen, nog ontkennen. En dan weten wij genoeg hè, om met de nou, Argos te Nou, dan, dan spreken. heb ik er zo mijn <laughs> gedachten over. Nee, oké. Okay. Goed, dat, dat krijgen we niet bevestigd dus uh, van het bedrijf... wat niet eens wil zeggen dat ze daar werken. Maar dat weten we wel. Um, ik neem aan dat je ook een officiële reactie van de EU gevraagd hebt. Nou, ik heb met het kantoor van, uh, van Ashton uh, gebeld. En uh, die, die gaven toe dat er een incident uh, geweest was. Maar stelden het zo voor van, nou, ze zijn wel binnen geweest. Maar ze zijn vrij snel... Uh, door de veiligheidsmensen uh, het kantoor uitgebonjoerd. En ik zei van, ah, ik heb een hele lijst met dingen die zijn meegenomen. Dat zou allemaal niet kloppen. Maar ook daar weer, na enig aandringen, zeiden ze opeens van... ja, er zijn wel twee uh, kogelvrije vesten uh, meegenomen, maar geen vuurwapens. Hmm. Uh, en uh, wat betekent dit? Voelt de EU zich nog prettig daar uh, in Libië? Ja, nou, ik, dat was... Het... Ik heb dus ook iemand gesproken die zei dat de EU uh, overwogen heeft om de... Uh, missie terug te trekken. Want ze vinden het kennelijk zelf ook een heel ernstig incident. Uh, terug te trekken naar Malta. Maar dat toch niet hebben gedaan omdat uh, dat logistiek te onpraktisch uh, zou zijn. Want ja, dan moeten ze iedere dag op en, en neer vliegen. Niet. En hmm. dat ja, dan, dat werkt niet. Nee. Um, maar goed, er is dus ook sprake geweest van uh, de Nederlandse missie. Die, ja, of ze dan binnen zijn geweest of niet. Maar volgens die meneer van Argos, uh, uh, als er al wapens meegenomen zijn, dan is het dat uh, daar gebeurt, van Argus, van dat bedrijf. Ja. Uh, heb je daar een Nederlandse politiek over benaderd? Ja, ik heb even Hand en Broeke gebeld, kamerlid voor de VVD... en die heeft het volgende te zeggen. Het is een zeer ernstig incident. Ik was niet op de hoogte van het feit dat uh, ook een uh, controlekamer zou zijn overlopen... waarvanuit uh, de Europese grensbewakingsmissie uh, wordt geleid... en dat er ook mogelijk Nederlandse diplomaten in gevaar zijn geweest. Volgens mij worden ze daar bewaakt, ook door particuliere bewakers. En dat is in ieder geval iets om, om daar eens even vragen over te stellen. Uw berichtgeving leidt er bij mij toe dat ik in ieder geval... voor wat betreft de mogelijke gevaar dat Nederlandse diplomaten hebben gelopen... bij minister Timmermans opheldering ga vragen. Goed, nou, dan krijgt dit muisje dus in ieder geval hier in de Kamer nog, uh, nog een staartje. Zeker. Dankjewel, Rick Telhaas. Ja, dat doen we straks. Ehm... Um, Volgende week neemt de Senaat van het Zuid-Amerikaanse Uruguay een definitief besluit over de totale legalisering van de teelt, verkoop en gebruik van marijuana. Daarmee passeert Uruguay royaal het Nederlandse gedoogbeleid en wordt het eerste land ter wereld waar de hele keten van zaad tot joint dezelfde status krijgt als tabak of alcohol. In ieder geval één Uruguayan kon niet wachten. kon niet wachten op die wet en is alvast begonnen. Zijn naam is Julio Rij. Edwin Koopman belde hem op en vroeg hem hoe het met zijn planten gaat. Ik heb ze in huis staan, in kasten met lampen erboven, om kort te gaan. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Al ver voor mijn eerste oogst groot kan worden, ben ik er al permanent mee bezig. Maar nu is de teelt nog illegaal, levert dat geen probleem op? Nunca teniel problemen? Nee hoor, tot nu toe niet. In Uruguay is men al behoorlijk tolerant. Het is drie jaar geleden dat voor het laatst mensen zijn gearresteerd voor de teelt of gebruik van marihuana. Die zaak heeft uiteindelijk ook de impuls gegeven voor de wettelijke verandering. Dankzij de druk vanuit de samenleving om die mensen vrij te laten. Nu is de legalisering praktisch een feit. Hoe belangrijk is die legalisering voor u? Is het heel belangrijk voor u? ik En nou ja, ik ben natuurlijk al bezig, maar dit geeft de wettelijke garantie dat we niet in de cel terechtkomen. Zoals dat in het verleden wel gebeurd is met mensen die niets anders fout deden dan een paar wierplantjes thuis te hebben. Ja, u bent nu toch al een, een, een zekere expert geworden. Merkt u dat mensen naar u toe komen ook om de kneepjes van het vak te leren? La gente se acerca también a usted para aprender como cultivar una planta. Natuurlijk, we zijn al met meerdere ervaren wietelers, mensen die de plant goed kennen, samengekomen om workshops wietel te geven. Vandaag bijvoorbeeld organiseert de Beweging voor de Bevrijding van de Cannabis... hier in Montevideo een cursus voor iedereen die eraan wil beginnen. ...aklarando todas esas dúas que quienes pretenden incultivar... ...tengan. Claro. Nu zien dus die tegenstanders van, van deze wet... ...die zijn, zijn bang dat Uruguay wordt overspoeld door buitenlanders... ...die bij jullie marihuana gaan kopen. He, heeft u daar al iets van gemerkt? Usté nota que extranjeros van a Uruguay para buscar marihuana... Ja, dat zal voortdurend het geval zijn. Nu al kom je overal toeristen tegen die vragen waar je aan cannabis kan komen. Het probleem is dat de wet, zoals die er nu uitziet, buitenlanders expliciet verbiedt om cannabis te kopen. Dat is volgens mij een gemiste kans. Heel wat mensen zouden hier van rond kunnen komen. Het zou veel beter zijn als buitenlanders het tijdens hun verblijf ook mochten gebruiken. Ik neem aan dat u wel gaat vieren als die wet wordt aangenomen. Ik ga ja, een paar goede joints roken. Zelf gekweekt natuurlijk, zoals een echte witteler betaamt. En we gaan een gezellige waken houden buiten het parlement... tot de wet is aangenomen. Ja, u hoorde marihuana-kweker Julio Rij in gesprek met Edwin Koopman. Een, een tevreden roker is geen onruststoker, hebben ze daar gedacht. Bureau Buitenland, neemt je mee. Naar Indonesië namelijk. De Nederlandse staat wil via een website... meer claims van Indonesische weduwe gaan behandelen... wie er echtgenoten in het voormalig Nederlands-Indië... tussen 1945 en 1949 standrechtelijk zijn geëxecuteerd. Met succes wonnen nu al twee keer weduwe uit Rawagede en uit Sulawesi... waar Nederlandse soldaten in de tijd tijdens de pollutionele actie... een bloedbad aanrichten, een rechtszaak. Waarbij iedere nabestaande 20.000 euro aan schadevergoeding ontving. Maar in Indonesië reist de vraag of het geven van financiële compensatie meer dan 65 jaar na dato aan stokoude weduwen wel het juiste gebaar is. Het geld leidt niet alleen tot jaloezie. De centen zijn vaak na een dag alweer op. De smalle straatjes gaan we op zoek naar een van die negen weduwen... die het smarte geld heeft gekregen van Nederland. Hier een bruggetje het water over. En overal hangt hier uh, de was te drogen. En de oranje dakpannetjes lijken nog wel uit de Hollandse tijd. Hallo. Hallo, zeg ik... Uh... Tegen een oude vrouw die een uh, hazenslaapje doet op haar stoel voor haar huisje. En de bezem staat buiten tussen de BH's en de onderbroeken en de vogels door. Het is de weduwe Lasmi. Hoe oud bent u? Rappe Oemoer, Andersakara. Ja, Oemoer. Oemoer. Oemoer. De taal, de Haar dochter moet echt tegen haar schreeuwen, want ze is stokdoof. Ze denkt dat ze negentig is, maar ze weet het ook niet echt. Ibu, weet u nog wat er in 1947 is gebeurd? La dread, die dreaded, bisa beli cerita piraku. Bisa, Ja. Ja, er waren hier toen Hollandse soldaten, zegt ze. Het was uh, zo rond vier uur in de ochtend toen het leger kwam. Ze waren op zoek naar een Carilla, weet ze nog te vertellen. En ze sliep nog. Haar man was al opgestaan. Hij was op weg naar zijn reisveld. Ja, En toen hoorde ze het geluid van uh, schieten, heel veel schieten. Pas om vijf uur zegt ze in de namiddag, toen het schieten ophield en ze naar buiten durfde te gaan, toen vonden ze hem maar een kogel die dwars door zijn hoofd is gegaan. In het veld tussen, nou, ze weet niet hoeveel dode mannen... in. Man en ze was pas uh, twintig toen ze weduw werd. Zwanger van haar eerste kind. Willem is de dochter van haar uh, tweede man... met wie ze een jaar na het bloedbad alweer trouwde. Ze zegt, wat moest ik anders? Want wie zorgde er voor mij? En ze is een beetje... Mopperig, een beetje zagrijnig. Ze zegt: ik ben ziek en ik heb medicijnen nodig. Maar u heeft toch geld ontvangen? Wat is er dan gebeurd met dat geld? Ja. Eerst kwam de broer van haar vermoorden man langs. Die eiste de helft van de 20.000 top... want hij vond dat hij ook een slachtoffer was. Daarnaast stonden er heel veel boze mensen bij op de stoep die ook allemaal geld wilden, want die waren ook allemaal slachtoffer vonden ze. Ja. Ja, ze zegt ik moest het geld wel geven, want ze dreigt haar huis in de brand te steken. Het is Ja. Dat is Je maar nee. Na twee jaar zegt ze nog eens heel erg zachterrijnig: het is allemaal op. Rich and rich one day. Only because then the money was gone. Ja. Er kwamen zoveel mensen langs. Ja, ik was één dag rijk. ik was één dag rijk. Ze wil geld van mij. Ze is boos, al het geld is op. Gestolen door de familie. Zeg ze ook afgenomen door het dorpshoofd. Maar nu heeft ze geen zin meer om te praten. Ze doet de ogen dicht en ze doet net alsof ze weer gaat slapen. Het was echt hier een gevecht dat losbarstte nadat het geld kwam. Ja, Een jackpot in een dorp met een dagloon van nog geen euro is 20.000 euro in één keer natuurlijk uh, heel erg veel geld. Bij het uh, dorpshoofd langs. Zijn kantoor is ook uh, nodig aan een uh, opknapbeurt toe. Ik kijk door uh, de gaten in het uh, plafond. Maar ook de muren kunnen best wat verf gebruiken. Of zoals uh, de kale cementenvloer. Dus vraag aan hem, hè? nu was ik net bij mevrouw Lasmi... en zij zegt dat u een groot deel van haar geld hebt afgenomen. Hij ontkent het. Hij zegt, ik heb gewoon het dorp bij ingeroepen... omdat er nogal wat onduidelijkheid was over het geld. We hebben hier nog 117 andere slachtoffers... Die ook een opa, een vader of een broer zijn kwijtgeraakt. En vinden dat ze net zoveel recht hebben op uh, compensatie. Maar mevrouw Lasmi zegt dat de medebewoners... dreigden haar huis in brand te steken als ze geen geld gaf. En als verzoening heeft u toen bedacht dit compromis waarin um, de weduwe eigenlijk het geld moest verdelen en zelf ieder nog geen 400 euro overhielden. Nee, dat is allemaal niet waar, zegt hij. Dat zijn foutenberichten. Het is hier allemaal in harmonie gebeurd. Maar was het geld hè, dat Nederland gaf om deze stokoude vrouwen te compenseren... wel zo'n geweldige oplossing? Had Nederland volgens u niet beter bijvoorbeeld 200.000 euro aan het dorp kunnen geven... voor bijvoorbeeld ontwikkelingsprojecten? We hebben 3 situ Rawat-Inap, SMK dengan Pasar-Desa. Ja, dat heeft Nederland ook wel gedaan, vertelt zijn rechterhand. Een deel is gebruikt voor een schooltje, een kliniekje. Een deel zou worden gebruikt voor een traditionele markt, maar... Per december... ...zodat die yes. ...het laatste deel van het geld, en daar wachten ze nu al acht maanden op... ...hier in uh, Rabakade. dat is nog nooit aangekomen. Nederland heeft verzekerd het geld aan de Indonesische regering te hebben overgemaakt. Maar zij vreest dat het geld ergens is blijven steken... in de zakken van uh, corrupte ambtenaren. Nog maar vier van de weduwen zijn in leven. Dat vraag ik helemaal verbaasd aan uh, de assistent van het dorpshoofd... die ik heb gevraagd om ons met... Uh, de andere vrouwen hier in het dorp in contact te brengen. Maar er leven er nog maar vier. Vijf zijn er inmiddels overleden, eentje tijdens het proces. De andere vier kort daarna. En één is bij haar dochter gaan wonen en in het dorpje zijn er dus nog maar drie. Stokoud. <tied> Maar ik niet Maar ik kan niet meer, papa. Ik kan niet is nog een weduwe die in leven is. Maar ze kan nauwelijks lopen. We hebben hier op haar stoepje al een tijdje zitten praten over de gebeurtenissen uit 1947. En wat haar vooral is bijgebleven verteld, zelfs na ruim 65 jaar, is die lijkenlucht. Want bijna alle mannen uit het dorp waren dood. Ze lagen overal door het dorp verspreid, in het reisveld. Maar ze vertelt ook bij het uh, treinstation, bij de rails. Ook in de straten. En... De vrouwen moesten alle lichamen verzamelen, want er waren nauwelijks mannen meer... Daarna duurde het weken voordat een man zijn gezicht weer durfde te laten zien in het dorp. Haar zoon komt er ook bij zitten. Hij is de zoon uit haar tweede huwelijk. Zijn vader was een verzetsheld die uit de handen van de Nederlanders wist te ontsnappen. En meneer Sokarman, zoals hij heet, is de oprichter van de stichting Rabakadee, die het proces namens de weduwe tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen. Maar met de uitkomst is hij uiteindelijk niet tevreden. Uh, Belanda pelanggaran Ham. yang diajukan oleh pelanggaran Ham Want ook zijn moeder, de weduwe Chiawi moest bijna al haar geld afgeven. Het Is de schuld van Nederland zegt hij. Want wij hebben tijdens het proces geëist dat meer slachtoffers, we hebben er ruim 117 nog in het dorp die ook gecompenseerd hadden moeten worden. Um, zijn ook hun uh, broer, een grootvader, um, noem maar op kwijtgeraakt. En Nederland wilde alleen geld geven aan de weduwen van de geëxecuteerde mannen. Betul. Ia, mau dibakar, This house. <laughs> Ia, lo. En dat pikten de andere slachtoffers niet. En die dreigden dus ook um, zijn huis in brand te steken. Stratus, minimaal. van Belanda. 431 Hij noemt het de Hollandse Koopmansgeest. De Nederlandse zuinigheid. Want waarom onderscheid maken? Iedereen in het dorp heeft toch geleden. De begraafplaats, een uh, monument aan de rand van het dorp. Hier liggen de 431 mannen begraven. Grote witte cementbakken. Allemaal keurig op een rijtje vol met... Stenen en aarde. En op alfabetische volgorde liggen ze hier. Destijds bijna alle mannen, maar ook nog hele jonge jongens uit het dorp. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hier met een beklemmend gevoel rondloop. Als je uit een land komt dat zelf vooraan staat... als het gaat om het veroordelen van mensenrechten schendingen in andere delen van de wereld. En zelfs zo'n oorlogsverleden heeft weggemoffeld... Ik heb het als kind nooit op school geleerd. Het staat niet in onze geschiedenisboekjes. En hier in een klein museumje op de begraafplaats... vertelt meneer Soekarman... mij over het uh, oorspronkelijke aanvalsplan van Nederland. Want het ging niet alleen om die verzetsheld. Meneer Lucas was zijn naam. Ja, die uh, kan man waar Nederland naar nou op zoek was en waar uiteindelijk het hele dorp die niet wilde vertellen waar die man was voor moest boeten. En die rebellenleider kwam naar Rawagede om opnieuw een sabotageactie voor te bereiden. Want ze hadden heel wat Nederlandse munitiedepots aangevallen. Het verhaal is veel sterker. Het Nederlandse leger wist precies wat het hier kwam doen. En hij vertelt dat Rawakadee destijds bekend stond als het hoofdkwartier van het illegale verzet tegen de Nederlanders in West-Java. Tapi, die Sini, Baru Adabritat, Jampatsore, Printah de Rijakarta, de Rijatinagarta, de Marcus Blanda Poussard. Ja, Baru Gere Malamini, Harus de Bumi Hanguskan. Het plan van de Hollanders was om in de nacht... het hele dorp Rabakadee plat te branden. Ja, ja, ja, ja. Maar het waren tropische stortbuien die dat verhinderden. En tegen vier uur ochtends toen het droog werd... toen kregen de Nederlandse soldaten de opdracht... alle mannen te verzamelen en ze af te slachten. Er is een rapport van de Verenigde Naties uit 1948 dat concludeert dat het militaire optreden in Rabakadee van de Nederlanders opzettelijk en medogeloos was. Als het dorp was platgebrand had Nederland nu veel meer geld aan veel meer nabestaanden moeten uitkeren, vindt Soekarman. U hoorde een reportage uit Indonesië van Wilma van der Maarten. Bureau Buitenland. Ontrafelt het wereldnieuws. Het is drie minuten over half acht. U luistert naar Radio 1. U luistert naar de VPRO. U luistert inderdaad naar Bureau Buitenland. Op de ochtend van 22 augustus 1986... werd Lower Nios, een dorp in Cameroen, getroffen door een mysterieuze ramp. De berghellingen rond het vulkanische Leek Nios, Niosmeer... waren bezaaid met de opgezwollen kadavers van koeien. En in het dal beneden lagen de lijken van 1788 boeren. Ze hadden geen wonden, hun huizen stonden nog overeind. Maar er was geen leven meer. Zelfs de insecten waren dood. Wat was er gebeurd? Schrijver Frank Westerman keerde 25 jaar later terug naar Lower Nios... Luisterde naar de verhalen die het mysterie opleverde. En ze er een boek, voor, boek over: Stikvallei, dat deze week uitkwam. Edwin Koopman zocht hem op. De Dode Vallei. Een, een, een, verlaten, een verlaten dal. En dit ligt hier al 27 jaar uitgestorven te ja. zijn. En dan zijn we hier, ja, dat is, dat is Lower Niels. Het dorp waar eigenlijk iedereen is, is gestorven. We wonen in Jullie rijden met je voorwieldrive met je terug naar het meer op het moment dat uh, die ramp 25 jaar geleden is. Ja, precies 25. Ik heb willen kijken van wat is er in 25 jaar, in een kwart eeuw aan, uh, aan verhalen ontstaan over wat daar gebeurd is. Hè? Een Mysterieuze ramp, uh, uh, raadselachtig. Waarom was iedereen dood, maar ook het vee hè? En, en, en de kippen en de. Terwijl er geen schade was. He, dus de, de, de bomen die stonden er, de marktkraampjes, die zijn helemaal vergaan. Maar alles was intact. Ja, dit is het dorp. Er staan eigenlijk helemaal geen huizen. Je kan af en toe nog wat, uh, wat restanten zien. We staan nu dus aan de voet van de vulkaan uh, Nios. En daarboven ons uh, is het meer. En Hassan die vertelt... Uh, hoe hij de, de ramp overleefd heeft. I saw een feeling in one hour. Give me something in my mouth. Eigenlijk zo vaak en zo waar mogelijk heb ik, heb ik de vraag gesteld: van, waar was je? Um, op het moment dat dit gebeurde, 21 augustus 1986, is er een datum die iedereen, iedereen, niet alleen in Cameroen, ik denk in West-Afrika, misschien wel in Afrika. Weet te koppelen aan het raadsel van Niels. Nou, iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een verhaal. En juist omdat feiten zo, zo schaars zijn... Hè? ja, er lagen lijken, heel veel lijken. En stapels, koeien, kadavers in dat dal. Maar wat was er nou precies gebeurd? Nou ja, dat weten ze eigenlijk nog steeds niet. En, en dan krijg je... Ja, je moet het mee verder. Dus wat, wat vertel je dat er gebeurd is? Is iets anders dan wat er gebeurd is. En precies dat is denk ik wat wij als mensen toevoegen. Het gaat om het toedichtsel. Wat je aan die schaarse feiten toekent om ermee verder te kunnen en dat, precies dat woud van verhalen dat heb ik geprobeerd uh, in kaart te brengen. Ja. En dan kwam een herder tegen en die zei meteen van, uh, van... Hij was 19 en, en, en hij zat bij zijn koeien en hij hoorde geknetter En dat doet hij dan ja, na. Wow. Gaat hij dat nadoen? Het begon te koken. En toen is hij, is hij, is hij, is hij de bosjes ingevlucht. Hoger en hoger en hoger, hoger. En hij vertelt dan eigenlijk van uur tot uur. Rang vijf o'clock. Hij noemt ook, hè, o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock. Ja, de, de rillingen lopen je over de rug. 5 o'clock. In, in het boek heb je heel veel aandacht ook aan de wetenschappelijke onderzoek naar dit. wetenschappers zijn het niet met elkaar eens geworden. Wat heeft dat gedaan met, met de verhaalvorming in het gebied zelf? Ja. Nou, Ze zijn daar gekomen, die wetenschappers, als mythedoders. Zo typeer ik ze. Hè? Ze zeggen van, wacht maar, wij komen met een antwoord, een oorzaak. We zijn we voor opgeleid. Dat, dat antwoord is uitgebleven. En doordat de wetenschap eigenlijk met lege handen uh, blijft staan... en geen eenduidige verklaring kan bieden... betekent dat ook dat er eigenlijk meer, um, veel meer ruimte is... voor andersoortige verhalen. Dus die hebben beter kunnen gedijen... omdat de wetenschap er niet uit is gekomen. Hij heeft de missiepader die zegt... meteen als hij in die doden verleidt... is een van de eerste dingen die hij zegt... Dit is het werk van Satan. Nou, dan is er een ander die, die zegt: van, ja, het, het is onze God. De Cameroenders die zeggen... van wij, wij leven voort op de bodem van het meer... en daar ligt een ei, het Python-ei... dat de geheimenissen van de wereld in zich draagt. En, en, en we hebben het niet geofferd aan, aan onze meergod. En, en de meergod is boos geworden. heeft het Python-ei stuk geprikt. Waardoor er... het ei bleek rot, een stank in de vallei. Daar zijn we aan gestorven. Hoe, hoe zien zij... Die wetenschappers uit Frankrijk en de Verenigde Staten. Het zijn de laatsten op wie ze vertrouwen. Ik heb Kosmas uh, gesproken, een jongen. En die zei van... Uh, ja, er waren hier Fransen. En die zei het tegen mij... Ga maar in de kerk vertellen dat het een gas was. Ga het maar in de kerk vertellen. En hij zegt tegen mij... We hebben niet eens een woord voor gas. Wel voor geest... Maar niet voor gas... We to drain the de lake precies te beproeven. de andere politieke exploitatie. Dat er misschien een bom was gegooid. Uiteindelijk, want er is dus een veelheid aan verhalen. zijn er een paar die boven komen blijven, of die, die beter gedijen dan anderen. En wat is gebleven. Is, is een soort moderne mythe. Of een, die, die begint uit de botten. En die moderne mythe gaat ervan uit... dat er, dat er een wapen is getest. Er is een mogendheid. Dat kunnen de Fransen zijn of de Israëli's of de Amerikanen. En die hebben hier in dit dal, in de Dode Dal... een, een, een wapen getest, waarschijnlijk in het meer. En dan, nou, dan heb je nog de variant van de chemische wapentest. De biologische of de, de neutronenbom. Die is, die is het meest populair. En dat heeft een bijklank gekregen. De bijklank van er is... Ons van buitenaf onrecht gedaan. Uh, en, en, en eigenlijk is dat een metafoor, beeldspraak voor, wij worden onderdrukt, we worden achtergesteld. Ze dus doen maar wat ze met ons, wat ze, wat ze willen. En ik denk dat als je er op die manier naar kijkt, dat je daar, dat is, dat is een, een verhaal wat, wat deel uitmaakt van de werkelijkheid daar. If it is true, if the theory that there was somebody was fidgeting with a bomb, draining the gradually will Gaat het jou in het boek om de tegenstelling... tussen dat wetenschappelijk falen en het succes van de mythes in Afrika? Dus misschien ook een beetje Noord-Zuid. Of wil jij eigenlijk een ander verhaal vertellen? Dat ligt heel erg voor de hand. Om het uh, Noord-Zuid, logica versus, wat is het, uh, mythologie of uh, bijgeloof of zo. Um... En dat uh, dan te zeggen, hè, de blanke wetenschappers met hun bergschoenen... mannen van middelbare leeftijd, de mannen en de vrouwen van de ratio tegenover uit de mythische mist tredende Afrikaan. Het was maar juist om te doen, om, om voel, invoelbaar te maken, om, om, om mee te beleven. Hoe vals die voorstelling is. He, om dat zo te verdelen, die kaarten zo te verdelen. Er zit, er zit zoveel mythevorming bij, um, uh, bij de heren wetenschappers. Ze kunnen niet buiten de metafoor. He, die Franse vulkanoloog, de nummer één ter wereld, die komt daar en dit is een en al beeldspraak wat hij gebruikt. Nou, dan, heb je, dan, dan heb je natuurlijk de missiepater. Ja, die is ook natuurlijk doordesemd. ik komt met Satan op de proppen. Het eerste wat die, de eerste gestalte die hij voor zich ziet is: Dit is duivelswerk. De ruiters van de apocalypse. Het is, het is apocalyptisch. Of die wapentest, is die wel zo ongelooflijk. Uh, samenzweerderig vergezocht als, als het op het eerste uh, gehoor klinkt. Is dat dan een andersoortig verhaal dan het Python-ei? En, en ik vind het leuk om, om, om te laten zien dat uh, mythemakers... die mythemakers, dat zijn wij allemaal. Zo proberen we gestalte of vorm te geven aan die werkelijkheid... om, om er toch betekenis uit te puren. En, en, en of dat nou waar is of niet, we kunnen niet zonder verhalen. M moest je hiervoor naar Afrika? Ja, ik de, eh, nee, maar... Nee, helemaal niets. Nee. En toch, die dode vallei is mijn proefopstelling. Het is het laboratorium. Om te kijken, 25 jaar. Een Big Bang. Alle levens uitgestorven. Stilte. Zelfs de mieren zijn dood. Dan klinkt het geroezemoes opnieuw. Het menselijk geroezemoes. Het gereden twist. En uit die cacophonie uit die, uit die, die dan uh, opklinkt, uh, 25 jaar kijken van wat levert dat op? Hoe kun je nieuwe strengen ontwaren? En ik denk dus wel dat die dode van lui voor mij een, een soort ideale proefopstelling was. En, en nou, ik realiseerde me dat ik uh, door drie verhalen uit één te trekken, uh, dat ik eigenlijk vanzelf een vierde schep. Door dit verhaal te schrijven... door de doden van Leij te gebruiken als een proefopstelling... voor het ontstaan van verhalen, vertel ik zelf ook een verhaal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. U hoorde Edwin Koopman in gesprek met schrijver Frank Westerman... en het uitgebreide verslag van zijn laboratoriumonderzoek... de Cameroen staat dus in dat boek Stikvallei dat deze week verscheen. Deze week was ook de Iraakse premier al-Maliki op reis. Hij ging op bezoek in Washington bij president Obama... Met een verlanglijstje waarop vooral wapens stonden om de terroristen, lees bijvoorbeeld Al-Qaeda in Irak, thuis te kunnen bestrijden. Met 7.000 Iraakse doden dit jaar gaat het ronduit slecht in het land. En doet de situatie eerder denken aan een burgeroorlog. De burgeroorlog bijvoorbeeld die er van 2005 tot 2007 ook al woedde. In Brussel zit Joost Hilterman van de NGO, de International Crisis Group... die de wereld voor ons in de gaten houdt. Goedenavond, meneer Hilterman. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um... Uh, hoe, hoe is die relatie eigenlijk op dit moment tussen, tussen Washington en, en Bagdad En hoe is dat bezoek gegaan? Heeft al Maliki zijn wapens gekregen? Nee, hij heeft niet zijn wapens gekregen. En dat is uh, vooral omdat uh, wat de Amerikanen willen... is dat Maliki uh, Al-Qaeda in Irak bestrijdt... Yeah. En ze zeggen dat uh, hij daarvoor niet de wapens nodig heeft die Malik hier wil. En dat zijn namelijk uh, uh, F-16s en, uh, en tanks. Yeah. En dat heb je gewoon niet nodig om, uh, om, een, uh, om dat soort groepjes te, te, te verslaan, natuurlijk. Om de zogenaamde counter-insurgency te, te bedrijven, nee. Uh, waarom zou hij die, die wapens dan willen hebben, denkt u? Nou, ik denk dat het symbolisch heel belangrijk is voor Irak... Uh, dat het verder geen luchtmacht meer heeft... Uh, om weer een luchtmacht te hebben. En vooral straaljagers. Um, en... En tanks, het is meer een prestige uh, item en niet, niet zozeer iets uh, wat hij echt nodig heeft om, om een vijand te bestrijden. Dus ik vind het ook zelf vrij onlogisch dat hij dat, hij dat op zijn verlanglesje zet. Mm -hmm. En hoe is dat, dat bezoek uh, verder geweest, afgezien van de gebruikelijke diplomatieke vriendelijkheden natuurlijk over en weer. Maar hoe is die verhouding Washington-Bach dat op dit moment? Die verhouding is niet, niet al te goed, maar, maar in ieder geval goed genoeg dat Maliki met, uh, met president Obama zelf uh, samen in, in, in op het Witte Huis uh, kun, kunnen gaan praten. Mm -hmm. Dus dat, dat is ook heel belangrijk natuurlijk voor Irak en voor Maliki, dat hij nog steeds ontvangen wordt. Aan de andere kant uh, is het duidelijk dat uh, de Amerikanen hem niet helemaal uh, vertrouwen omdat uh, Maliki eigenlijk het uh, regime in Syrië steunt... en ook dicht bij Iran zit. Mm -hmm. Ze weten dus niet precies welke kant hij op gaat. Nee. Um, dan de situatie in Irak zelf. Ik noemde het, het, het aantal net, 7000 Iraakse doden dit jaar. Ik geloof dat het er afgelopen maanden ruim 900 waren. Um, waarom leidt die in, strijd in Irak zo hevig op? Wat is de essentie van dat conflict? Wel twee grote redenen die samenspelen. Ten eerste de burgeroorlog, de burgeroorlog in Syrië. Uh -huh. Die ook een beetje aan het overslaan is naar Irak. Vooral omdat net zoals uh, Irak, Syrië een mozaïek is. Met verschillende groeperingen die allemaal hun eigen... Eisen hebben en in Irak dus soenieten en shiiten. In uh, Syrië nou de soenieten die tegen het regime daar vechten en die mm -hmm. uh, dus uh, op een gegeven moment, uh, als, ze als ze winnen, uh, ook willen dat de soenieten in Irak uh, daar, daar uh, dus een betere kans zullen hebben om, om de shiiten daar te verslaan. Dus dat aan de ene kant. Ten tweede heeft Maliki, die aan het hoofd staat van een coalitieregering er eigenlijk niet veel aan gedaan om samen met zijn coalitiegenoten te, te regeren. Hij, hij heeft eigenlijk alles een beetje alleen gedaan. Ja. En, en dat, dat wordt nu heel moeilijk, vooral ook omdat er nu verkiezingen aankomen... en dus de spanningen hoog oplopen. Ja, en de meeste, de meeste soenieten uh, zijn inmiddels ook uit die regering verdwenen, hè? Nou, officieel zijn er nog wel Soenieten natuurlijk... maar effect effectievelijk zijn ze er niet. Nee. Uh, uh, dat is natuurlijk het grote probleem. Ja, ja en, en dat heeft dus eigenlijk tot een, geleid tot een situatie... die, ik, ik zag een stuk van uh, generaal Petraeus... die in de tijd die vorige burgeroorlog uh, in, in uh, Irak... Uh, een beetje onder controle heeft gekregen... door bijvoorbeeld met, met de Soenieten te gaan onderhandelen... en ze te betrekken in het, in het proces. Die zei, dat moet je eigenlijk nu ook doen... want de situatie is nu dat er... Erg veel aanslagen, met name weer op shiiten, dus op de machtsbasis van uh, Maliki worden gepleegd. Zijn daar ook tegenreacties? Ik bedoel, is, het, is het al echt een, een, een beginnende burgeroorlog? Ik zag dat uw uh, organisatie, de Crisis Group, daarvoor waarschuwt. Ja, ik denk dat we er zeker van moeten waarschuwen. Ik denk niet dat we er al zijn. En het hangt er he helemaal vanaf wat er, wat er uh, gebeurt in, in, in het buurland Syrië. Wat er gebeurt tussen in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook wat er gebeurt uh, als we dichter bij de verkiezingen komen. En wat Maliki gaat doen. Of hij nou echt uh, verkiezingen gaat toestaan die vrij zijn. Of dat hij gewoon zegt van uh, hup, uh, het, is de, het is gewoon niet veilig en uh, we, die verkiezing wordt uitgevoerd. Als dat gebeurt, dan denk ik dat het inderdaad op een burgeroorlog kan uitlopen. Ja, en, en, en ik sprak u een half jaar geleden ook uitgebreid over Irak. Toen was u eigenlijk nog best optimistisch over hoe het politieke proces zich uh, ontwikkelde... en over de aanloop naar die verkiezingen. Bent, bent u nog optimistisch? Nou, is, ik moet, ik moet altijd een beetje optimistisch blijven, want het, is, het is nog geen burgeroorlog. Mm. En dus kan het ook nog vermeden worden. En ik, ik denk wat, en, en ik heb nu, eigenlijk ben ik een beetje optimistischer zelfs. Niet vanwege de toestand in Irak zelf, want ik ben, ik ben bang dat Maliki het, het op, toch niet goed aanpakt. Uh, en toch echt niet uh, verzoening zoekt met de, met de, met de, so met de Soenitische politieke leiders. Maar aan de andere kant, de verkiezingen in Iran hebben nieuwe presidenten voorgebracht die duidelijk wel, uh, uh, verzoening wil met de Verenigde Staten... En die een oplossing wil voor het uh, pro probleem met, met, uh, met, atoom, met het atoomprogramma. Mm -hmm. en, en als daar enige vooruitgang in komt... dan denk ik dat dat ook... Uh, uh, kan betekenen dat, dat er uh, verandering kan komen wat betreft Syrië. Want als Iran en de Verenigde Staten het overeen, kunnen, uh, tot een overeenkomst kunnen komen wat betreft Syrië, en de Russen er ook bij zitten, dan uh, gaan de spanningen in de hele regio naar beneden, vooral naar omlaag, vooral de sectarische spanningen. En dat heeft natuurlijk dan ook een positieve uitwerking in Irak. Ja, op, op, op dit moment, u zei het net al, uh, zijn er eigenlijk met name uh, in de Amerikaanse politiek ook vrij veel mensen die Maliki niet niet helemaal vertrouwen, omdat hij uh, toch dicht tegen Iran... Uh is dat, is dat terecht? Ik las ergens uh, dat ook binnen het Shiïtische kamp men nogal verdeeld is. Hè. Er is daar die sterke militie van, van meneer Moktada al-Sadr... Uh, al die al, al jaren zijn eigen rol speelt uh, in Iran. En nu las ik dat meneer Maliki juist weer toenadering zoekt... tot een andere militie die heel erg onder controle van, uh, van Iran staat. Uh, hoe verdeeld is dat Shiïtische kamp eigenlijk in Irak? Het Shiitische kamp is, is helemaal verdeeld. Er zijn tenminste drie grote groeperingen. Maliki is er één van, Mochta al Sader is een andere, Amar al-Hakim is een derde. En alle drie uh, willen ze graag uh, de nieuwe premier naar voren schuiven. Maliki wil natuurlijk in het zadel blijven. Um, en het, de grote vraag is dus uh, wat, wat Iran wil. We, willen dat, we weten dat Iran een Shiitische premier wil. Maar we weten niet welke dat zou zijn. Tot, nu, tot dusver is dat Maliki geweest. Um, maar... We gaan, moeten nu gaan kijken of ze denken of Maliki misschien... Ja, gewoon te moeilijk voor zich geworden is. Maar tot dusver zie ik dat niet. Want Maliki heeft nooit, heeft nooit Iran tegengewerkt. Ik wil niet zeggen dat uh, Maliki een pion is van de Iraniërs. Dat is hij niet. Maar hij heeft ze ook niet tegengewerkt. En dus wat de Iraniërs betreft mag Maliki gewoon blijven. Ja. Maar we moeten toch even kijken hoe het met de verkiezingen gaat. Ja, maar u zegt het belangrijkste op dit moment is dus die dynamiek tussen de Verenigde Staten, uh, Iran en uh, of ze er in Syrië met z'n tweeën... zeg ik even voor het gemak, uit gaan komen. Want dat zal de, de rust in Irak ook uh, terugbrengen. Hoe, hoe schat u dat eigenlijk in? Ik zag vandaag dat de opperste leider van Iran, meneer, meneer Ghamenei... Uh, waarschuwende woorden thuis heeft geuit... om het onderhandelingsproces over dat atoomprogramma niet te ondermijnen. Dus dat hij eigenlijk zijn radicale fracties in Iran probeert een beetje koest te houden. Uh, ziet, ziet u dat als een hoopvol teken? Oh, absoluut. En ik denk dat, uh, dat meneer Rouhani, de, de, de nieuwe president in zes maanden tot een jaar heeft uh, om succes te boeken. En als dat niet lukt, dan, dan valt het weer in elkaar. Je kunt die uh, radicalere, radicale groeperingen uh, voor een tijdje intomen... maar uiteindelijk, als er geen succes is in de onderhandelingen... dan komen die, met, die natuurlijk meteen weer terug. En dan kan gaan beneden, die ze ook niet meer tegenhouden. Dus ik denk, we hebben, we hebben een, een, een, een opening voor, van, van minder dan een jaar. Uh, je moet ook naar de Amerikaanse kant kijken... want uh -huh. op een gegeven moment, als je gaat onderhandelen... dan moeten natuurlijk de sancties opgeheven worden... Maar dat is ligt niet helemaal aan Obama, dat ligt meer aan, aan het Amerikaanse aan het congres. congres he? ja. <laughs> en die hebben helemaal geen zin om, om iets te doen voor Iran. Dus het nee. wordt gewoon ontzettend moeilijk. En bovendien worden ze het nergens over eens. Precies. nee um, wat, wat voor stappen uh, vindt u dat eigenlijk in, die, in dat onderhandelingsproces met Iran... door uh, het Westen zou moeten worden gezet als het gaat om... Uh, binnen een jaar succes bereiken. Wat dus, wat dus, begrijp ik uit uw verhaal... niet alleen belangrijk is voor dat atoomprogramma van Iran... maar eigenlijk vrij cruciaal is op dit moment... voor de, de stabiliteit in de hele regio. Ja, dat is zo. Wat betreft Iran en het atoomprogramma... ik denk dat, dat er toch een overeenkomst moet komen over, over het verrijkingsproces... dat Iran het recht heeft om te verrijken... maar dat daar natuurlijk enige kosten aan vastzitten... dat ze dus op een gegeven moment uh, de Verenigde Naties... Uh, of de, of de, de, de internationale atoomorganisatie daarbij moeten laten... Om, zodat ze kunnen zien wat er precies gebeurt en ook een beetje laten zien wat er in het verleden gebeurd is. Dat, dat is een belangrijk punt. Maar aan de andere kant moet Amerika dan inderdaad ook wat sancties opheffen. Je kunt, je kunt niet één ding doen en niet het andere. Dat is duidelijk een quid pro quo. En wat betreft Syrië is het heel belangrijk... dat, dat de Amerikanen en, en Iran toch het over twee, dingen, twee hele belangrijke dingen eens zijn. Ten eerste, ze zijn alle twee heel bang van de, van de Sunnitische jihadis, van de, van de terreurgroeperingen die in Syrië aan het opereren zijn mm -hmm. en die bij de rebellen horen. Uh, daar zijn ze allebei heel bang van. Rusland trouwens ook. Um, en dus dat is, ze hebben allebei een belang bij om, om, uh, om, om die groepen uh, de kop in te drukken. Ten tweede, um, de Russen, Iran, de Verenigde Staten ze zijn allemaal tegen het gebruik van chemische wapens. Um, en voor Iran is dat, is het een beetje, ligt het een beetje moeilijk... omdat aan de ene kant herinneren zij zich heel goed... wat er gebeurd is tijdens de oorlog in, uh, tussen Iran en Irak... Ja. waar I Iran dus het doelwit was van, van chemische aanvallen van Irak. Mm -hmm. Dat hebben ze goed onthouden, dat willen ze nooit meer zien. Aan de andere kant is Bashar natuurlijk wel hun, hun handlanger eigenlijk. En dus, uh, dus, maar ik veronderstel dat er bepaalde beperkingen zijn... die ze hem willen opleggen. Ja. En ik vraag me dus... Nu nu af of, of Bashar nog wel uh, een vriend van ze is. En dat ze misschien wel op een gegeven moment een, een politi politieke overgang kunnen steunen zonder Bashar. Ja, ehm. Um... Nou gaan we het nog iets ingewikkelder maken. Want ik las vandaag ook dat Saoedi-Arabië heeft besloten om, uh, nu ze vinden dat Amerika ze wat dat betreft, wat steun aan de oppositie in Syrië betreft, in de kou laat staan. Om zelf daar maar rebellengroepen uh, te gaan trainen. Het Saoedische Saoedi-Arabië, wat dan ook weer connecties heeft met, de Saoedis, met de, uh, het Soenitische Saoedi-Arabië, wat dus weer connecties heeft met de sunnieten in, in Irak. Dat fietst allemaal lekker door elkaar heen, hè? Ja, en dat, is dus, dat zijn dus de sectarische spanningen waar ik het over had. Want het begon al, eigenlijk allemaal een beetje... met de Amerikaanse uh, invasie van Irak in 2003. Uh, daar zijn de sectarische spanningen in de hele regio door omhoog gegaan. Mm -hmm. um, nu, nu is dat uh, eigenlijk een regionaal conflict geworden, niet een, niet een echt conflict... maar wel wat betreft de sectarische tegenstellingen... zijn, zijn die helemaal naar buiten gekomen. En dus ja, Saudi-Arabië zit inderdaad... Uh, sunnitische groeperingen en landen te steunen... met geld, met wapens en wat dan ook... Um, en, en Iran natuurlijk zit aan de Shiitese kant uh, hetzelfde te doen. Dus daarom en, en ik denk neem aan dat Saudi-Arabië zo boos is op de Verenigde Staten, niet zozeer omdat Amerika niet niet uh, niet genoeg de rebellen steun. dat is natuurlijk ook een klacht, maar maar vooral omdat uh, Amerika nu uh, vooruit uh, vooruit gegaan is met het uh, met, uh, met het, het opruimen van de chemische wapens, ja. wel en met de onderhandelingen met Iran en met ja. het opruimen van de chemische wapens in Irak, ja. in, uh, in Syrië, sorry, ja. en dat dat gaat helemaal tegen de belangen van saudi arabië ja. Even tot slot over Syrië. U bracht deze week een soort brandbrief naar buiten. De crisis group over de human humani humanitaire situatie in het land. Uh, uh, wat, wat wilt u precies dat er op dat vlak gebeurt? Want ik spreek mensen, collega's, oorlogsverslaggevers... die zeggen, ik heb al heel veel ellende gezien... maar wat daar op dit moment gebeurt, heb ik nog nooit gezien. Nee, het is natuurlijk verschrikkelijk. En, en, en als wij een oplossing zoeken voor het conflict in Syrië... moeten we ten, ten eerste denken aan de burgerbevolking. Uh, en aan de Syriërs zelf. En niet alleen aan de geopolitieke situatie. Maar uiteindelijk moeten, moeten landen zoals de Verenigde Staten... Uh, en Rusland, die zeggen dat ze, dat ze zich bekommeren om de burgers in Syrië... die moeten dat dan ook bewijzen. En dat kunnen ze bewijzen door in ieder geval... Uh, kijk, als je geen politieke oplossing kunt vinden op dit moment... of het duurt langer, mm -hmm. dan kun je tenminste humanitaire hulp sturen, zodat de burgerbevolking die nu weer de derde winter ingaat, uh, uh, wat bescherming heeft. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is als je in de toekomst nog een, een vrede wil uh, die, de, die de Syriërs zelf kunnen omhelzen. Goed. Hartelijk dank, Joost Hilteman van de International ja. Crisis Group. Ja. Dit was bijna Bureau Buitenland. Zo meteen labyrinth. Pieter van der Wielen, wat zit erin? Tweelingonderzoek. En dat is natuurlijk een hele mooie manier om uh, achter allerlei dingen te komen. Een onderzoek naar tweelingen. Want we zeggen altijd, het zit in de genen. Maar wat zit er nou wel in de genen? En wat niet. Daarbij kan het onderzoek helpen. Zometeen in Labyrinth. En wij eindigen deze uitzending met ondertussen in. Geluidskunstenaar Silia Erens reist de hele wereld over en verzamelt geluid. Ik laat u voor de komende minuut achter in India. Ondertussen in India, Madurai. No one has No No a Pijs door de inrichting van de zesde zesde zesde zesde zesde